Vier dagen, vier dagen zitten en dan alleen maar ja, studie krijgen over je geloven. Gaat zingen over het geloven mm. aan bidding en dat soort dingen. En daar ging jij naartoe naar die koepel? Ja, daar ging ik naartoe. En, uh, ja. en op een gegeven moment kwam ik hun tegen in een bij een informatiescent. En ik vond dat wel interessant. Ik had zoiets, maar ik voelde, ik voelde me niet getrokken om met hun mee te gaan naar een, mm. een houseparty. Omdat ik nee. zelf uh, heel graag ook dat soort muziek luister. Dus ik heb er zoiets van, dan ga ik liever binnenstaan. En dan kom ik niet meer tot mijn doel. Mm.